5 uur. Het NOS-journaal. Remol Serré. Vrouw met TBS komt vrij tegen de zin van de rechtbank. 14 doden bij brand in Duitse sociale werkplaats. En huishoudens hebben steeds minder reserves. <middels> De tbs van een vrouw van 42 is met onmiddellijke ingang opgeheven... ondanks de angst van de rechtbank voor gewelddadig gedrag. De vrouw werd in 1999 veroordeeld tot dwangbehandeling in een tbs-kliniek... voor onder meer bedreiging met een gaspistool. Ze heeft niet geschoten. De rechtbank kon de opheffing van de TBS niet tegenhouden, omdat in dit geval de maximale duur is bereikt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaalde in juli dat TBS maximaal vier jaar mag duren als iemand niet uitdrukkelijk is veroordeeld voor een geweldsdelict. De vrouw werd destijds alleen veroordeeld voor het veroorzaken van angst bij mensen en niet voor het gebruik van geweld. Door een brand bij een sociale werkplaats in het Duitse Titise Neustadt zijn zeker veertien mensen omgekomen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. In het gebouw werken volgens Duitse media zo'n 140 mensen. Op het moment van de brand zouden er zo'n 50 aanwezig zijn geweest. De brand zou zijn ontstaan op het dak van de sociale werkplaats. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de Maasvlakte bij Rotterdam woedt een grote brand in een elektriciteitscentrale. Brandweerlieden hebben moeite met blussen... omdat het vuur op het dak woedt op een hoogte van ongeveer 40 meter. Door het isolatiemateriaal verspreidt het vuur zich snel... De brand ontstond toen werklieden bezig waren op het dak. De centrale hoeft volgens de brandweer niet te worden stilgelegd. In Brussel zijn de ministers van Financiën van de 17 eurolanden bijeen om te praten over een volgende lening van 31,5 miljard euro aan Griekenland. Vlak voor het overleg zei eurocommissaris Reen dat er vandaag duidelijkheid moet komen. Athene zegt dat het land zich aan alle afspraken heeft gehouden. Binnen de eurozone zijn de meningen verdeeld. Sommige landen, en ook het IMF, willen een deel van de Griekse schulden kwijtschelden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn daar tegen. Een andere optie die wordt besproken is het verlagen van de rente die Griekenland betaalt. De inkopen voor de feestdagen in de Verenigde Staten... hebben een nieuw beginrecord opgeleverd. Met Thanksgiving is een recordbedrag van 59,1 miljard dollar uitgegeven. Gemiddeld gaven de Amerikanen 423 dollar per persoon uit... en dat is 6 meer dan in 2011. Winkeliers hopen dat de feestinkopen een teken zijn... dat het met het consumentenvertrouwen de goede kant op gaat... en dat er ook rond kerstmis records zullen sneuvelen. De Amerikaanse economie drijft voor twee derde op de consumentenuitgaven. In Amsterdam is een waardetransport overvallen. De daders hebben geld gemaakt. hoeveel is niet bekendgemaakt. Het waardetransport reed rond half één in Amsterdam-West. De bemanning werd daar overvallen door twee of drie mannen... die in een zwarte terreinwagen kwamen aanrijden. Of bij de overval wapens zijn gebruikt, wil de politie nog niet zeggen. Er zijn geen gewonden gevallen. In België is ophef ontstaan over het verbod van de Universiteit Brussel... op verkleedpartijen tijdens de ontgroening. Dat verbod werd afgekondigd en dat een student die als vrouw was verkleed was verkracht. De 19-jarige student liep vorige maand terug van zijn ontgroening door de stad... toen hij werd ingesloten door een groep allochtone jongeren die hem later hebben verkracht. De universiteit heeft mannelijke studenten verboden om zich als vrouwen te verkleden... omdat bepaalde groepen dat als een provocatie kunnen zien. Het Vlaams Belang vindt dat de Brusselse universiteit daarmee zwicht voor moslims. Veel huishoudens komen in de problemen als ze een koelkast of wasmachine moeten vervangen of de auto moeten laten repareren. Volgens onderzoekers van ING en het NIBUD, het Instituut voor Budgetvoorlichting... heeft zo'n 20% van de huishoudens geen enkele financiële buffer... en 20% heeft een buffer van minder dan 2000 euro. En dat is te weinig, zegt het NIBUD, dat als richtlijn een bedrag... van minstens 3550 euro spaargeld aanhoudt voor het vervangen van defecte spullen. Een gezin met kinderen zou zeker 5000 euro als reserve moeten hebben. De jongen die zaterdagochtend op het station Hollandspoor in Den Haag... door de politie werd neergeschoten, had geen vuurwapen bij zich. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De politie ging bij het station kijken na een melding... dat daar een gewapende man rondliep. Op een van de perrons liep de 17-jarige jongen. En toen hem werd gevraagd zijn arm omhoog te steken... zou hij naar zijn middel hebben gegrepen. Daarop schoot een agent hem neer. De kogel raakte hem vermoedelijk in zijn nek. De jongen overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Oud-schaatser Jorrit Jorritsma is in zijn woonplaats Bergen overleden. Hij deed twee keer mee aan het wereldkampioenschap Allround in 1966 en in 1967. In 1980 werd Jorritsma coach van de sprintploeg van de KNSB. Later werd hij wielerverslaggever bij de NOS. Jorritsma volgde vijf keer de ronde van Frankrijk voor Radio Tour de France. Jorrit Jorritsma is 66 geworden. En dan het weer. Vanavond trekken er nog wat buien over het land. Maar vannacht wordt het droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen veel bewolking en in het noordwesten kans op enkele buien. De temperatuur ligt morgen rond de 8 graden. En vanaf woensdag wordt het kouder. ANRB-verkeersinformatie. Ah, nee, er staan nu 25 files. Het is minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan wel in de regio Rotterdam. Het is vooral druk op de A15, Gorkum richting Rotterdam... en de A27, Utrecht naar Breda bij Gorkum. Verder valt op de file op de A200, Haarlem richting Amsterdam. Daar staat voorknopend Rotterpolderplein 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Het NOS Radio 1 journaal. Lucela Carasso. Goedemiddag, bijna zes minuten over vijf. De provincies Groningen en Drenthe zijn tegen het sluiten van gevangenissen in het noorden van het land. Daarover zo een gedeputeerde uit Groningen. Eerst de brand in het Duitse TTC Nooistad in het Zwarte Woud. Die uitslaande brand in een sociale werkplaats. Daarbij zijn veertien mensen om het leven gekomen. Een politiewoordvoerder vertelt dat er even na twee uur vanmiddag met groot materiaal werd uitgerukt. Er zijn zeer veel mensen in Einsatz, Er komen ständig vuurwerk, politiebeamten, toe. Ze zien hier zelf, die eindsatzkrachten... werken met onwaarschijnlijk hoogdruk. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, eh, afgelopen half uur spraken we jou ook. Eh, toen had je het over mogelijke explosie. Is er inmiddels al meer, iets meer duidelijk hoe die brand ontstaan is? Het ja, moet haast wel door een explosie zijn gekomen. Er zijn intussen ook verschillende getuigen... Uh, die, zijn, uh, uh, die zich gemeld hebben, die duidelijke ontploffingen hebben gehoord. En vervolgens toen ze gingen kijken, de mensen die er in de buurt waren, zagen ze rook en vlammen. Het moet een enorme brand zijn geweest. Op foto's in de plaatselijke kranten op de website zie je ook uh, enorme uitslaande brand en heel veel grote rookwolken. Het was een werkplaats voor uh, geestelijke gehandicapten en meervoudige gehandicapten. En vooral werd daar met hout gewerkt... Je kunt je voorstellen dat daar dus heel veel brandbaar materiaal is. De brand zou ook begonnen zijn, die explosie zou begonnen zijn in een magazijn, in een opslagplaats eh, onder het dak. En daar is direct dan op vier hoog in dat gebouw die brand uitgebroken. En wat was dat voor gebouw als je als je het zo ziet? Ja, het, is in feite, het ziet het eruit als een woonhuis. Alleen op de vierde verdieping was die sociale werkplaats. Uh, aan de buitenkant zie je ook op de foto's nog een, uh, een, een buitentrap. Waarmee je waarschijnlijk het gebouw zou kunnen verlaten als je jezelf kunt redden. Het probleem is natuurlijk geweest dat veel mensen uh, uh, daar gehandicapt zijn. En dat de politie echt bijna iedereen... Per persoon eruit heeft moeten halen in enorme rook en, en brand. Dus het is een helskrabbij geweest om iedereen naar uit te krijgen. In een bedrijf en naast een transportbedrijf is meteen een opvang georganiseerd voor iedereen die naar buiten kwam om te kijken wie er behandeld moest worden. Zeven mensen zijn behoorlijk uh, gewond geraakt en veertien mensen zijn inderdaad overleden. Precies, en, en hebben, ze, hebben ze wel inmiddels iedereen kunnen lokaliseren? Er is niemand meer in het pand? Nee, het, men gaat ervan uit dat het inderdaad uh, bij die veertien doden blijft... en dat men intussen iedereen heeft getraceerd. Mensen wordt wel opgeroepen zich nog te melden als ze daar ook zijn geweest. Maar van de aantallen die bekend zijn is iedereen nou ja, naar buiten gehaald. Maar inderdaad zijn daar veertien mensen van overleden en zeven mensen gewond met het ziekenhuis gebracht. Wouter Meijer was dat vanuit Duitsland. De nieuwe fraudewet is onuitvoerbaar. Met die stevige kwalificatie komt de nationale ombudsman Alex Brennikmeijer... De ombudsman spreekt namens de instanties die de wet straks moeten uitvoeren. Ik heb uh, overleg gehad met de, de, de top van uh, de Belastingdienst UWV uh, en, en ga zo maar door. En wat je dan ziet is dat ook die mensen het systeem niet meer uh, begrijpen. De formulieren worden ingewikkeld, de, de computerprogramma's waar je, waar je mee moet werken worden ingewikkeld. En de kans is groot dat mensen eens een keertje iets niet opgeven of iets fout opgeven. En dan heb je al heel snel fraude. En door de nieuwe regels op 1 januari gaan die in... gaat de boete voor fraude fors omhoog. Als je vaker fraudeert, loop je de kans dat de uitkering zelfs wordt stopgezet. Wethouder Rinda den, Best, Rinda den van de gemeente Utrecht is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u overlegt met het ministerie eh, namens alle wethouders over deze nieuwe wet. Bent u het eens met de ombudsman dat, dat de wet onuitvoerbaar is? Nou, ik ben het zeer eens met de, de ombudsman dat het uh, een wet is die ons niet gaat helpen. In de gemeente zien wij ook dat... Uh, wat deze, nu, de, deze wet nu doet, is uh, ongelooflijk veel strenger worden voor mensen die frauderen. En dat vinden we goed, want fraude mag niet. en moet hard aangepakt worden. Maar daar waar het al gaat om een verkeerd formuliertje ingevuld of even iets niet doorgegeven... ...word je al meteen fors gestraft, forser dan wij nodig vinden... En wij hebben als gemeentes gevraagd om maatwerk, om ruimte. En die hebben we niet meer vanaf 1 januari. Want uh, zijn die formulieren dan zo ingewikkeld... Dat, dat mensen daar snel een fout mee maken? Ik bedoel, kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, er zijn heel veel voorbeelden. Het leven wordt steeds ingewikkelder, steeds digitaler ook. We verwachten veel van mensen. Als je bijvoorbeeld vergeten bent om door te geven... dat uh, je partner is overleden en je ontvangt twee maanden onterecht die uitkering... dan is daar al sprake van verwijtbaarheid. En moet je dus die uitkering terugbetalen plus... Een boete. Wij mogen daar als gemeente niet in uh, nuanceren of iets van coulantse tonen. Hetzelfde geldt voor kinderopvangtoeslagen of allerlei andere ingewikkelde toeslagen bij de belastingdienst. Die, ik zou maar zeggen, veel mensen nauwelijks begrijpen. Maar zeker ook de mensen in onze doelgroep die uitkeringen ontvangen in kwetsbare posities zitten, die begrijpen er... Heel vaak heel weinig van. En dan moeten ze dus niet alleen het bedrag terugbetalen, wat ik terecht vind, maar ook een boete. En als ze het een tweede keer doen, een boete van zelfs 150 procent van het hele bedrag. En dat is het paard achter de spannen En daarom zeggen wij ook, deze wet slaat de plank volledig mis, uh, maak een andere. Ja, en, en gaat uw gemeente daar financieel ook nog onder lijden als dit uitgevoerd moet worden? Ja, in zekere zin wel. Want als mensen bij de UWV-instantie voor de tweede keer frauderen... mogen ze voor vijf jaar uitgesloten worden van een UWV, dus een WW-uitkering. Dan komen ze dus bij de gemeente terecht. Want wij zijn het laatste vangnet en wij moeten dan een bijstandsuitkering verstrekken. Dus mensen komen gewoon van de ene uitkering in en de andere terecht. De vraag is dus ook of ze daar dan wat van merken in, in termen van een straf. Uh, maar het geeft ons ook veel meer uitvoeringslasten. Want de afbetalingstermijn gaat na tien jaar. Wij moeten boetes gaan uitrekenen. Dingen gaan verrekenen met mensen die dus dan feitelijk twee soorten uitkering krijgen. Eentje van UwV, die volledig wordt verrekend met de boete, dus 0 euro wordt. En dan daarbij nog een bijstandsuitkering. Het wordt ongelooflijk ingewikkeld voor de mensen zelf. En het betekent ontzettend veel meer administratieve romslomp voor de mensen van de gemeentes. waarbij wij zeggen: het, het is goed fraude bestrijden. Maar het kan simpeler en help ons nou om dat meer aan de voorkant te doen. De Voorkant, wat wilt u dan? Wij willen, uh, wij willen een heleboel. Wij willen echt dat fraude uh, hard aangepakt wordt. Laat dat duidelijk zijn. Alleen hoe voorkant... kom je erachter? Hè? Of het ja. echte fraude is of niet? Precies. Aan de voorkant voorkomen van fraude. Echt mensen die willen zijn weten te mist gaan, Kun je doen als wij veel beter mogen samenwerken met andere instanties. Door bijvoorbeeld af en toe bestanden te mogen koppelen. Dat zou gemeentes uh, wel helpen. Als wij bijvoorbeeld ook aan de voorkant meer uh, uh, signalen mogen oppikken... van vermoedens van fraude en daar ook achteraan mogen... dan voorkom je fraude, en ben je veel verstandiger bezig... dan nu aan de achterkant uh, weer gaan dweilen. Want als u zegt we willen bestanden koppelen... welke bestanden moet je dan denken? Nou, bijvoorbeeld uh, bestanden die uh, uh, vanuit de nutbedrijven of vanuit de belastingdienst of vanuit het nutsbedrijf... dus energie- en waterverbruik... Wat vaak een indicatie is voor hoeveel mensen wonen er op één adres die een uitkering ontvangen. Of um, uh, fraude met uh, studiefinanciering uitwonend en thuiswonend. Wij moeten daar nu vrij ingewikkelde convenanten voor afsluiten om te mogen samenwerken met andere instanties. Terwijl wij al een tijd vragen, geef ons nou meer mogelijkheden met natuurlijk alle privacyregels in achtneming. Geef ons nou meer mogelijkheden om aan de voorkant... degene die bewust frauderen, om die hard aan te pakken. Want daar zijn we erg voor. Ja, Uw partij heeft volgens mij tegengestemd in de Kamer... tegen deze nieuwe wet. Nu zitten ze met de VVD in één kabinet. Ze zijn kennelijk toch akkoord gegaan, want ik heb er niks over gehoord... bij de formatie dat ze het terug hebben gedraaid. Vindt ja. u dat Samsung dat had moeten doen? Uh, ik vind dat ze nu serieus moeten luisteren naar de bezwaren van de gemeente. En ook bij de uitvoeringen van moeten kijken waar wij tegenaan lopen. Ik denk zelf dat meer maatwerk voor de gemeente al een heleboel zou helpen. Als je hem nou omdraait en zegt: jullie mogen die hele zware boete geven, die 150% in het uiterste geval. maar jullie mogen zelf nog kijken daar waar er sprake is van verminderde verwijtbaarheid om het helemaal niet te doen. dan geef je de gemeente ook de verantwoordelijkheid die ze horen te hebben in de fraudebestrijding. En dan, dan kunnen we volgens mij met z'n allen nog een heleboel meer doen. om wel daadwerkelijk fraude te bestrijden. Dus aan de voorkant, de pakkans vergroten. en zorgen dat je er met z'n allen veel sneller bij bent. En was er niet de motie van het CDA aangenomen. om de gemeente iets meer ruimte te geven op dat gebied? Ja, en dat is ook precies wat wij hebben gevraagd. Uh, maar die is het toch jaar al? Ja, en dat, ik, ik zie daar dus. Ik weet niet precies wat er gebeurt. Het is natuurlijk een turbulent jaar geweest in Den Haag. maar uh, wij zien het in ieder geval niet terug in de wet. Het is nu wel zo dat als er echte, echte, levensbedreigende situaties zouden zijn... dan mogen wij een uitzondering maken. Maar dat is natuurlijk niet wat we bedoelen. Goed, Rinda, den Beste, dank. Uh, ik zeg er ook nog voor de volledigheid bij... we hebben minister Asscher gevraagd voor een reactie... die is een beetje verbaasd, die zegt... ik heb juist van het UWV gehoord dat de nieuwe wet uitvoerbaar en handhaafbaar is. We gaan kijken of we hem later deze week nog kunnen spreken. Dank in ieder geval, Rinda den Beste van, uh, vanuit Utrecht. En straks hebben we de noordelijke provincies aan de lijn. Die slaan de handen in één om de gevangenissen in die provincies te behouden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan bij Rotterdam. Eén file valt op. En ja, dat is ook bij Rotterdam. De A16 vanuit Breda staat voor de afrit Rotterdam Centrum. Vier kilometer door een ongeluk op de parallelbaan. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Syrië. De strijd daar kost nog altijd dagelijks vele tientallen mensen het leven. Door het oorlogsgeweld de afgelopen anderhalf jaar zijn inmiddels 40.000 mensen omgekomen. Onder hen ook veel kinderen. Met afschuw is er in de hele wereld gereageerd op het drama dat zich gisteren in Syrië voltrok. In een dorp even ten oosten van Damascus werden tien kinderen gedood toen ze buiten speelden. Op het internet zijn gruwelijke beelden te zien. De chaos en wanhoop was groot. Allahu akbar. Allahu akbar. 25, 21, 22. Allahu akbar. Nesdo, nesdo. Nesdo, nesdo. Volgens de oppositie voerden piloten van het regeringsleger het bombardement uit. BBC-correspondent Jim Moore zegt dat het om klusterbommen ging... die uiteenspatten over een grote oppervlakte. Uh, these are weapons which come in a, in a big canister. The, the canister splits open and then it, it sprays over a, a wide area... Uh, these smaller bombs, which are quite lethal, and especially uh, against personnel, in this case it seems, uh, they fell on an area where children were playing. Volgens Moore zijn deze uiterst dodelijke wapens vrijwel zeker van Russische makelij. Certainly is there is the evidence. I mean experts do believe that these are Soviet made their old weapons from previous times with the Soviet Union before it became Russia um and they have been increasingly in use according to activists and according to video that activists have posted on the internet. De laatste maanden komt het Syrische regime steeds meer met de rug tegen de muur te staan, zegt Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. En daarom grijpt de regering naar steeds meer rigide middelen. Gisteren zag je dus niet alleen bombardementen op die speeltuin. Je zag bijvoorbeeld ook dat de rebellen naar eigen zeggen een uh, helikopterbasis nog maar 15 kilometer van Damascus hebben ingenomen. Uh, ze hebben daar beelden van online gezet waarbij inderdaad mannen uh, te zien zijn bij deels vernietigde helikopters. Nou, dat geeft dus wel aan dat die regering steeds meer opgesloten komt te zitten in Damascus en dus ook steeds harder om zich heen slaat, steeds vaker nog weer vanuit de lucht... steeds ongerichter dus ook met dit als triest eh, tussenresultaat. Correspondent Sander van Hoorn over het bombardement... op een speelplaats in een dorp vlakbij Damascus. Tien kinderen zijn daarbij gedood. U hoort een overzicht van Katrien Straatman van de situatie in Syrië. Groningen en Drenthe gaan samen de strijd aan... tegen de aangekondigde sluiting van gevangenissen in het noorden. In totaal zouden 11 van de 29 gevangenissen in Nederland moeten sluiten. Nieuws dat vorige week is uitgelekt. Vanochtend was er een overleg tussen de burgemeesters, de vakbonden... directies van de gevangenissen en de provincies. En daar was ook PvdA-gedeputeerde William Moorlach bij van Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, weet u inmiddels al iets meer over die plannen uh, die wij op hoofdlijnen uh, hebben gehoord... Uh, dat er gevangenissen dicht moeten? Weet u al wat dat betekent voor Groningen en Drenthe? Ja, we hebben de um, gevolgen in kaart uh, gebracht. Het, um, het verlies aan werkgelegenheid kan oplopen tot 1800 arbeidsplaatsen. Dan gaat het om uh, uh, arbeidsplaatsen bij de justitiële inrichtingen zelf. Uh, Trapel 300, uh, Veenhuizen 485, Hogeveen 160... Maar het gaat dan ook nog om arbeidsplaatsen bij het gedetineerde vervoer, bij de shared services en natuurlijk de afgeleide werkgelegenheid en toeleveranciers van de organisaties. Dus het gaat om een enorm verlies aan werkgelegenheid voor noord nederland En zag u dat aankomen? Nee, vorige week werden de plannen via nieuwsuur zijn, zijn ze uitgelekt. En u had echt geen idee? Nee, we hadden daar echt geen idee van. Het ministerie zegt ook dat het premature plannen zijn. Maar waar ik vanmorgen tijdens de bijeenkomst van de partijen die u zo even noemde van geschrokken ben... is dat er zelfs al een planningsschema lijkt te zijn waarbij... Al maar per... lijkt, lijkt te zijn, is dat van horen zeggen of heeft u echt op papier plannen van het ministerie gezien? Ik heb die plannen niet, maar mensen van de medezeggenschap, van de ondernemingsraden... hebben aangegeven dat zij stukken hebben gezien... Waarin staat uh, welke instelling in principe op welk tijdstip gaat sluiten. En zo zou uh, het justitieel complex en uh, Apel zo in 2015 dichtgaan. 2015, en, en dat is dan de eerste? Uh, hoe het schema er precies uitziet, weet ik niet. Wat mij extra verontrust is dat uh, in de media de staatssecretaris uh, de plannen niet heeft, uh, heeft ontkend, uh, geeft wel aan dat er mogelijk nog verschuivingen in, in, in plaatsvinden. Maar wij gaan dat niet, uh, niet afwachten. En we hebben uh, uh, hele in gezamenlijkheid besloten om hand in hand en schouder aan schouder ons in te gaan zetten voor behoud van werkgelegenheid. Want als we even kijken naar, naar die gevangenissen in het noorden... het idee is dat er een concentratie in de buurt van de Randstad uh, gaat ontstaan. Staan die, die gevangenissen die u net noemde, Ter Apelveenhuizen... zitten die helemaal vol of staan die voor de helft leeg op het moment? Nee, bij verschillende complexen in het hele land is er sprake van, uh, van gedeeltelijke leegstand. Dat er bezuinigd wordt, daar hebben we begrip voor... Uh, maar we willen wel dat uh, arbeidsplaatsen dat die toch wel wat meer en beter gespreid over het land verdwijnen. En wat we nu op dit moment zien is dat er landelijk iets van 700 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen. Uh, maar alleen in Noord-Nederland uh, zijn het er uh, zo'n beetje uh, duizend. Dus netto verschuift er dan werkgelegenheid vanuit Noord-Nederland naar het centrum van het land toe. En dat, dat vinden we echt onbegrijpelijk. En vindt u het ook belangrijk dat er in ieder geval één gevangenis in het noorden blijft? Ook voor mensen die daar gevangen, gevangen zitten en, en hun families daar wellicht in de buurt hebben? Of, of speelt dat geen rol? Nou, daar moet natuurlijk uh, oog voor zijn. Er moet ook naar, naar gekeken uh, worden. Aan de andere kant is het wel zo dat een aanmerkelijk deel van de gereteneerden uh, nooit bezoek krijgt. Dat is, dat is heel verhang. Maar dat betekent dus ook dat er in feite geen uh, belemmeringen zijn om ze uh, op te sluiten in, uh, in uh, complexen in de periferie van het, uh, van het, uh, van het land. Uh, we moeten ook kijken naar uh, de betekenis van de werkgelegenheid voor lokale gemeenschappen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een uh, dorp als Veenhuizen, dat drijft echt helemaal op dat justitiële uh, complex. Ook in Ter Apel is het uh, uh, justitiële uh, complex. De grootste werkgever is bene gekomen als compensatie voor het verlies van werkgelegenheid bij het ministerie van Defensie. Ach, midden en jaren, dan nu dit. Yeah. Ja, midden jaren 90 werden daar de, de zogeheten NAVO-depots uh, gesloten. Na een lange strijd is daar vervangende werkgelegenheid uh, gekomen... Nou, dit, dit, dit is vernietigend voor de werkgelegenheidsstructuur in, in lokale gemeenschappen. En, en dus wilt u met een alternatief moeten komen. Hè? Heeft u al iets in gedachten van op die manier kunnen wij zorgen dat die werkgelegenheid in ieder geval behouden blijft of voor een deel? Nou, wij willen dat er een betere spreiding van, van het reduceren van, van cellencapaciteit over het land komt... Dat er bezuinigd wordt, daar hebben we begrip voor. Dat Noord-Nederland daar een deel van moet nemen, Dat zal, onvermijdelijk zal, dat, zal dat zijn. Maar er moet, ook, er moet niet alleen bedrijfsmatig nagekeken worden... er moet ook door een bril van maatschappelijke kosten en baten nagekeken worden. Nee, dat begrijp ik. Maar heeft u een alternatief? Want alleen nee zeggen, dat, dat, dat zal u niet verbrengen, denk ik, in Den Haag. Nee, maar wij, wij zullen uiteraard dialoog aan willen gaan met het, met het ministerie. Maar dit zou niet de uitgangssituatie moeten zijn... Ik vind het bijvoorbeeld ook onbegrijpelijk, uh, gelet op de arbeidsmarktpositie, uh, grote knelpunten om goed personeel uh, in het midden van het land te vinden. In de uh, noordelijke provincies, maar ook in een provincie als Zeeland is dat doorgaans uh, geen, uh, geen probleem. Vind het, wij vinden dit echt een slecht doordacht uh, plan en we gaan daar met alle overheden, maatschappelijke organisaties, uh, de vakbonden en de ondernemingsraden, dan gaan we echt ons uh, hard maken voor een beter plan. Meneer Moorlag, gedeputeerde van Groningen, dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Dan de Franse politiek. Het is een titanenstrijd bij de centrumrechtse partij van oud-president Sarkozy. Oud-premier Fillon en de voorzitter Copé wilden allebei de leider worden. De uitslag was in het voordeel van Copé, maar Fillon vecht deze uitslag aan. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, vanochtend vertelde je er ook al over... dat er een laatste bemiddelingspoging was die, die mislukt is. Uh, er is vandaag weer een incident geweest? Ja... Fion die heeft dus inmiddels de rechter ingeschakeld. Eh, wat precies de inzet van zijn proces is, dat weten we niet. Maar hij heeft die rechtbank in ieder geval gevraagd... om de belangrijkste documenten, eh, de stemrapporten, dat soort dingen... weg te halen uit het UNP-kantoor omdat hij Copé niet vertrouwt. Hij is bang dat ermee gesjoemeld wordt. Of misschien is dat al gebeurd. Hoe dan ook, een vertegenwoordiger van de rechtbank. die kwam vanochtend naar het UMP-kantoor. om daar die documenten op te halen. Werd tegengehouden door medewerkers van Copé. Is uiteindelijk zonder documenten weer vertrokken. Hoe het nou verder moet, ja, dat weet eigenlijk niemand meer. Copé heeft de rechter gevraagd om meer tijd voor het hertellen. Misschien dat dan, eh, voor, de, voor de hertelling. Misschien dat dan ook die vertegenwoordigers van de rechtbank. wat langer wegblijven bij dat kantoor. En ondertussen bemoeit Sarkozy zich er ook uh, mee. Vanmiddag heeft hij geluncht ja. met Fillon. is het verhaal. Uh, wat probeert hij daarmee? De zaak vlot te trekken? Of wat, wat is zijn rol? Nou ja, vanaf het moment dat hij de handen vrij had... heeft hij rondgebeld met de beide Kemphanen. En hij probeert te voorkomen dat de partij waar hij president mee is geworden... de UMP, die tien jaar geleden werd opgericht, dat die partij uit elkaar scheurt. En dus heeft hij vanmiddag inderdaad een lunch gehad... met zijn eigen oud-premier François Fillon. Dat overleg was natuurlijk achter gesloten deuren. Maar volgens Sarkozy's eigen kring... Zou de oud-president geprobeerd hebben om in ieder geval die rechtszaak van tafel te krijgen? Want dat is natuurlijk buitengewoon schadelijk. Hij probeert um, de, de strubbelingen binnen de eigen politieke familie te houden. Dus hij hoopte dat Villon die rechtszaak zou intrekken. Dat is voorlopig nog niet gebeurd. Dus ook voorlopig moet je zeggen, heeft Sarkozy's bemoeienis nog geen effect gehad. En je had het net over die hertelling. Is, is bekend hoe lang ze daarvoor nodig hebben? Ze staan op het punt om, om die te melden. Uh, die, de uitslag van die hertelling er is geteld. Daarna is er nog een keer geteld. En nu dus nog een keer, een derde keer. En die laatste uitslag die zou nu ieder moment bekend moeten worden gemaakt. Volgens de geruchten gaat die uitslag gunstig zijn voor Jean-François Copé. Die zou een voorsprong hebben gekregen van 955 stemmen. Dat is al meer dan hij ooit heeft gehad. Maar je kunt het al raden, Fillon zal hier geen genoegen meenemen. Hij heeft vanaf het begin gezegd. Ik vertrouw die hertellingen niet meer. Daarom schakelde die ook de rechter in. Dus we krijgen vanavond waarschijnlijk weer Copé, die voor de derde keer zal zeggen dat hij gewonnen heeft. En kort daarna waarschijnlijk weer Fiont die zegt dat dat niet zo is. Goed, spreek Hoorstubon. u vanavond of morgen weer. Ron Linker was dat vanuit Parijs. Op dit moment is er een VN-top aan de gang in Qatar over het klimaat. Veel landen waar ze het economisch wat moeilijk hebben. Veel landen zijn bezig om de uitstoot terug te dringen om kosten te besparen. Neem bijvoorbeeld Bosnië. Daar is een groot project gestart waarbij biomassa de dominante rol van olie moet overnemen. Buiten is het 9 graden. En binnen... Eens kijken wat de thermometer ervan maakt. Ja, zoiets dacht ik wel, 23 graden. En daar is weinig aan te doen. De radiatoren die hier staan te loeien, die hebben niet eens een draaiknop. Een heel groot deel van de appartementen hier in de stad wordt centraal verwarmd. En centraal betekent dan ook echt centraal. Eén grote verwarmingsketel aan de rand van de stad, pompt heet water in alle richtingen. Dus zit er niets anders op dan een raampje open te zetten. Tot 11 uur vanavond tenminste, want dan gaat centraal ook weer alle verwarming uit. En kan het behoorlijk koud worden. Dan kan het raam ook weer beter weer dicht. En dat kan natuurlijk allemaal een stuk efficiënter. Daarom is er vandaag in Bosnië een overeenkomst gesloten om veel van die stadsverwarming om te zetten van de olie waar het nu op wordt gestookt naar biomassa. Met name hout heb je er dan over. Leon van Kan van het Balkan Biomass Initiative... een grotendeels Nederlands consortium dat deze plannen op tafel heeft gelegd... vertelt hoe dit werkt. Wij We gebruiken met name eigenlijk het hout in de bossen wat wildgroei is. Een soort kreupelhout zou je het kunnen noemen. Die wordt in eerste instantie verwerkt tot chips. Dat zijn kleine houtstukjes. Daar kun je rechtstreeks in de city heating de stadsverwarming mee verzorgen. Je kunt er pallets van maken en je kunt ze zelfs torificeren... waardoor je in principe naar biokool gaat... wat een vervanger kan zijn voor de normale kolen. Wat voor besparing kijken we hier tegenaan? Het is een enorm project, 350 miljoen euro in de komende vijf jaar. Wat kan dit Bosnië en daarmee ook het klimaat op de hele planeet natuurlijk opleveren? De eerste plaats de denk ik dat je moet proberen om CO2-neutraal te werken. Dat betekent dat we in plaats van de olie die nu gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de city heating hier in de stad waar we nu zijn, Luka, Die olie willen we in eerste instantie gaan kijken of we die kunnen gaan vervangen door biomassa. Hetgeen uh, niet alleen een gigantische geldbesparing voor de stad oplevert, maar daarnaast ook een enorme milieubesparing. Is de achterstand van steden als Banja Luka, van landen als Bosnië die ze op dit moment hebben in CO2-besparing, is dat een voordeel wanneer je gaat kijken naar het opnieuw opzetten van de hele keten? Kunnen hiermee grotere slagen worden geslagen dan bijvoorbeeld in Nederland? Ik denk het wel. Aan de ene kant zie je dat een enorme hoge CO2-uitzet hier per inwoner is. En aan de andere kant zie je dat hier een enorme voorraad van alternatieve producten zijn waarmee het beter zou kunnen. Ik denk dat we hier praten over een biomassa-hoeveelheid die in Nederland uh, absoluut niet aanwezig is. De burgemeester van Banja Luka gelooft er in ieder geval in. Hij zit nu met de grote problemen in zijn stadsverwarming. En hij hoopt alle vliegen in één klap te kunnen slaan met deze technologie. Nou, sigurnost, slaglijnost, ja, stabielnost, ecologische operatonost en ecologische tot je we hebben ons projecten: groener, zekerder voorziening en goedkoper. Hij is er optimistisch over. Een verslag vanuit Bosnië van correspondent Joost van Egmond. Radio 1, het NOS-journaal. Van half zes met Raymond Seré. De bands Raccoon en de jeugd van tegenwoordig en producer Giorgio Tuinvoort... hebben een gouden harp gekregen. De oevere prijs van de auteursrechtenorganisatie Buma. De prijzen zijn uitgereikt in het gebouw Beeld en Geluid in Hilversum. Bekend was al dat de zilveren harpen, de aanmoedigingsprijzen van Buma... zijn toegekend aan Django Wagner, Laura Jansen en Afrojack.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 Door een brand bij een sociale werkplaats in de Duitse Titize-Nooistad... zijn zeker 14 mensen omgekomen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. In het gebouw werken volgens Duitse media zo'n 140 mensen. En op het moment dat de brand uitbrak zouden zo'n 50 mensen aanwezig zijn geweest. De brand zou zijn ontstaan op het dak van de sociale werkplaats. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn, hoe weer? Vannacht is het wisselend bewolkt en lokaal kan het ook wat mistig worden... met name in het noordoosten van het land... Er staat een zuidelijke wind, zwak boven land, matig tot vrij krachtig aan zee en de temperatuur daalt tot een graad of 4. Morgen is er een beetje zon, maar de bewolking overheerst. De meeste plaatsen blijft het droog. Met name in het westen kan er af en toe een bui vallen. Het wordt een graad of 8 en de wind komt nog steeds uit zuidelijke richting, is daarbij zwak tot matig van kracht. De wind gaat draaien, 180 graden maar liefst, komt vanaf woensdag uit meest noordelijke richting. En dat gaan we merken aan de temperatuur en aan het weerbeeld. Er stroomt koudere, maar ook wat drogere lucht het land in. De zon schijnt iets vaker en vanaf vrijdag vriest het s nachts ook licht. ANB verkeersinformatie Er staan 35 files. De meeste van die files staan rond Rotterdam. Maar een echt drukke avondspits is het niet. Op de A4 van Den Haag naar Delft is een ongeluk gebeurd. En daar staat 5 kilometer file tussen Leidsendam en Rijswijk. De rechte rijstrook is dicht. Ik loop daar ook vast op de A12 vanuit Den Haag. Voorknopend Prins Klausplein staat 4 kilometer file. Op de A200 vanuit Haarlem is veel vertraging Tussen Haarlemmerliede en knopend Rottepolderplein 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.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 Results Count. Voor ons, kinderen van de jaren 50, was Amerika een droomland. Wat is er over van die Amerikaanse droom? Reizen zonder John van Geert Mak, het perfecte cadeauboek. Mijn naam is Abdi en ik kom uit Somalië. Toen ik 13 was, werd ik gedwongen om kindsoldaat te worden. Mijn vader weigerde en werd doodgeschoten. Ze namen me mee en bewerkten mijn gezicht met messen. Gelukkig kon ik ontsnappen. Vluchtelingen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt. Maar dat is niet van hun gezicht af te lezen. Vluchtelingenwerk Nederland vraagt u daarom verder te kijken. Lees het verhaal van Abdi en van andere vluchtelingen op leveninveiligheid.nl. De Coachingskalender is al tien jaar de bron voor dagelijkse inspiratie en ideales najaarsgeschenk. Koop de Coachingskalender dus nu bij managementboek.nl, de beste boekensite en meer.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 Vier minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Justitie volgt een nieuw spoor in het onderzoek naar de roof... bij een geldtransport Brinks in Amsterdam. Daar werden juni vorig jaar vele miljoenen euro's buitgemaakt. Na de roof achtervolgde de politie de daders kilometers lang... Maar uiteindelijk zijn ze, ze kwijtgeraakt. Verslaggever Edwin van den Berg. Goedemiddag Edwin. Eh, ik dacht u zelf al dag. Er is nu een nieuw spoor. Wat, wat is dat voor nieuw spoor? Ja, nieuw spoor. Anderhalf jaar eigenlijk al na die geldroof. waarbij miljoenen euro's zijn weggeroofd bij dat gelddepot. Het gaat om een man van 34. die is half november al aangehouden. Eh, vanochtend werd dat bevestigd door het Openbaar Ministerie. En er wordt nu onderzocht of hij inderdaad in die nacht meehielp om daar die miljoenen weg te halen. Hij is overigens niet voor dat feit aangehouden, voor iets anders... maar ze denken nu toch dat hij ook betrokken is geweest... bij die geldoverval. En waarom is dat dan? Hij werd aangehouden omdat uh, hij een uh, hennemplantage zou runnen. Dat bleek ook zo te zijn. En in het onderzoek daarnaar heeft de politie ook... het huis van zijn ex-vriendin doorzocht. En daar stuiten ze op een rugzak, uh, zijn rugzak... en daarin zat een, uh, een hoeveelheid uh, explosieve stof pentriet heet dat. Ik had daar zelf nog niet eerder van gehoord... maar uh, volgens kenners is het een van de meest krachtige uh, springstoffen... waarmee onder meer ook uh, gebouwen worden gesloopt... om ze tot ontploffing te brengen. Uh, 200 gram bijvoorbeeld is al voldoende... om bijvoorbeeld in een vliegtuig veel schade aan te richten. In die rugzak is naar, zeggen van het OM... 1800 gram van dat pentriet gevonden. En... Dat is, en daarom wordt er de link gelegd met die overval... ook de stof die gebruikt is door de daders... om in dat depot bij Brinks binnen te komen. En kennelijk wordt dat niet zo vaak gebruikt, dat dat, dat spul, dat explosieve spul... dat zij denken dat hij hier iets mee te maken heeft. En en, precies, het is ook heel illegaal. Het is ook niet de bedoeling dat jij, ik en ook die man van 34... dat dus in huis hebben. Het is, uh, nee, dat begrijp de, de ik, maar strafbaar. dat ze hem hiermee in verband brengen... dat wil zeggen dat het niet... Uh, alledaagse explosiemateriaal is bij overvallen. Zeker. In dat technisch onderzoek bij dat gelddepot... hebben ze natuurlijk ook onderzocht welk materiaal er is gebruikt... om binnen te, de, binnen te komen. Dat bleek die pentrie te zijn. En nu is dat gevonden uh, in zijn rugzak. En proberen ze dus onder meer door hem te verhoren... en om dat spul te onderzoeken, te kijken of hij daarbij was. Ja, we, we hadden het al over uh, miljoen euro's, 12 miljoen euro volgens mij. Hoeveel uh, is daar van terecht eigenlijk? Is nou, daar iets van terecht? Nou, niets. Wat er van terecht is, is verbrand. Omdat, uh, dat vertelde je net al, uh, de daders na die roof... terwijl ze schoten op de politie daar in Amsterdam-Zuidoost... richting België vluchten met twee Audi's. Uh, een van uh, die auto's, dat ging met, natuurlijk met hoge snelheid, is gecrashed. Uh, uh, in het zuiden van het land, tegen de vangrail op de A2. En daarbij is de auto in brand gevlogen. En daarmee ook de helft van die 12 miljoen verbrand. En de andere helft, 6 miljoen, dus is nog zoek. En ze hebben hem nu aangehouden, kijken of hij er iets mee te maken heeft. Zijn er andere verdachten die, die hiervoor in het verleden zijn aangehouden? Ja, twee. Uh, die hebben lange tijd vastgezeten, zijn onlangs wel door de rechter uh, op vrije voeten uh, gesteld. Zijn nog wel verdachte, maar er is te weinig bewijs, zei hij, om ze langer vast te houden. Dat gaat uh, om de broer van de man waar we het nu over hebben, die 34-jarige man. Zijn broer is dus al verdachte als het gaat om, uh, om die geldoverval. En dat vindt het OM natuurlijk ook uh, geen toeval of dat kan geen toeval zijn, dat zei het OM niet... maar je ziet het ze denken en vandaar dat ze ook nu vermoeden... dat die man er wel bij betrokken moet zijn geweest. En daar kom je achter op een dag dat er opnieuw een overval was... op een waardetransport in Amsterdam. Dat is vanmiddag gebeurd. Heb jij daar iets over gehoord? Hebben ze dat op eenzelfde manier gegaan of ging dat gedaan... of ging dat heel anders? Nee, dat gaat anders, omdat dat is op geldlopers. Vorige maand is dat ook nog gebeurd in Amsterdam. Mensen die dus wegrijden bij dat gelddepot... in die Bekende zwaar beveiligde uh, busjes. Dit ging dan om een ander bedrijf, niet om Brinks, maar om uh, G4S, heet die firma. En die rijden vanuit Amsterdam-West met al die uh, busjes Amsterdam in onder meer naar kiosken om daar geld af te leveren. Een geldloper is daar overgoten met benzine. Uh, door twee, drie mannen gedreigd hem in brand te steken. Vervolgens is de geldkoffer afgegeven. Maar uh, het is dan ook zo dat als hij die geldkoffer opent, dan ontploft hij dan ontploft een hoeveelheid verf, waardoor gelijk die biljetten waardeloos zijn. Maar het is dus niet voor het eerst dat dat in Amsterdam gebeurt... vorige maand en vanmiddag dus weer. Dat mensen dat toch proberen te doen. Edwin van den Berg was dat... Dan gaan we naar Eindhoven, want om 6 uur vanavond... wordt daar het grootste Tetris-spel ooit onthuld. Dat is een computerspel met blokjes, vallende blokjes. Het hangt aan de gevel van een universiteitsgebouw... en studenten willen daarmee het jubileum van hun studievereniging vieren. Om een idee te geven, ze hadden er 48.000 soldeerverbindingen voor nodig. En die voorbereidingen die gebeurden op zo'n 60 meter hoogte. We naar beneden, David? je die zakken er al aan of niet? Vast houden. Okay. Uh, ja, Haal ze maar even los, want uh, daar wordt alleen maar zwaarder voor ons. Tom, wat zijn jullie allemaal aan het doen? We zijn één uh, van de vijf delen van het uh, Tetrisveld van het uh, heissen. We hebben een soort touwladders gemaakt en uh, die gaan dadelijk een tetraspel van duizend uh, vierkante meter vormen ongeveer. Waarom? Nou, we wouden uh, voor de opening van de slustrum sowieso een, uh, een gaaf activiteit hebben. En het liefst één die voor meer mensen zichtbaar was dan alleen onze eigen studenten. En dit heeft uh, met elektro te maken. Het is groot. Ideaal zou ik zijn. Jullie moeten kijken hoe ver naar links, hoe naar rechts. Maar daar komt er Het zijn een heleboel PVC-pijpen met leds erop, die met uh, touw aan elkaar hangen. Hoe bestuur je dat dan? Want je gaat er tetris spelen. Hoe gaat dat dan? Nou, daar komt op de parkeerplaats, hiervoor komt een arcadekasten staan. En daar kan iedereen uh, een potje spelen. Gewoon zo'n ouderwetse. Ja, zoiets uit de frietzaak eigenlijk. We trekken hier namelijk omhoog. Hoe lang blijft dit hangen? Een week, hè? Ja, het blijft een week hangen. En kunnen alle mensen uit Eindhoven hier komen spelen? Iedereen kan even langskomen, ja. Als, er, uh, als de rij uh, niet, lang genoeg, niet te lang is, dan uh, kun je aanschrijven. En dan hebben jullie straks een wereldrecord? Ik hoop het wel, ja. Nee, als het goed is, is hij nou gezekerd op deze twee. Maar wat nou als straks dat ding hangt en er blijkt één lampje het niet te doen? Ja, er zitten op elke verdieping zitten ramen. Dus dan zullen we moeten laten zakken totdat hij precies voor een raam hangt. En dan uh, noodreparaties uitvoeren. Maar we gaan er eigenlijk... Stiekem op hopen dat dat niet gebeurt. Ja, verstandig. Heb je hem getest eigenlijk? Ja, ik heb hem gisteren hebben hem op de parkeerplaats gelegd. Alle alles uitgelegd. En uh, toen werkte ze allemaal. Toen kwamen er allemaal heel mooie kleurtjes uit. Dus, uh, Straks uh, steek je de stekker in het stopcontact en dan... Uh... Dan hopen we ook dat er kleurtjes uitkomen. Ja, dat klopt. <laughs> niet, uh, niet dat hij weer pang zegt. Want als hij pang zegt, dan is het afgelopen. Dan uh, zal het niet gaan. Grootse Tetris spel. Ooit of het gelukt is, dat horen we zo. Na zessen Arno Leblanc was uh, bij de voorbereiding van de studenten. van Coldplay. Vorige week traden ze op in Australië... en daar hebben ze aangekondigd dat ze drie jaar lang geen concerten geven. Even pauze. Maar ze stoppen niet. Straks, politieagenten worden zelden bestraft... als ze betrokken zijn bij schietincidenten. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A4 van Den Haag naar Delft is een ongeluk gebeurd bij Rijswijk. Het loopt daar behoorlijk vast, 6 kilometer Viede. Ook op de A12 vanuit Den Haag staat Viede. En de N325 bij Arnhem staat vol naar het noorden richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. Een jongen van 17 die dit weekend omkwam door een politiekogel op station Hollandspoor in Den Haag. Die jongen die was ongewapend. De politie ging zaterdagochtend kijken bij het station na een melding dat er een gewapende man rondliep. De jongen wilde zijn armen niet omhoog doen. Hij maakte een onverwachte beweging en daarop schoot de politie. Henrik Willem onze verslaggever, sprak met een vriend van de jongen op het station op Hollandspoor dus. Wat was voor jongen? Ja, het was een open, eerlijke jongen, dat wel. Hij deed, hij was, het was een verkeerde jongen qua... qua hij deed wel eens wat verkeerd, laten we dat zo zeggen. Maar op het moment dat hij wat verkeerd deed, gaf hij het ook gewoon toe. Dat was, dat was ja, dat was gewoon Ritchie. Wat vind je ervan wat er gebeurd is? Ja, ik vind het triest. Triest, en ja, ik vind ook dat die politieagent gewoon van boete. Hij heeft wat verkeerds gedaan en hij moet opkomen voor zijn daden. Want hij had geen wapen bij zich, hè? Nee, inderdaad niet. Dus ik vind het sowieso slecht op het moment dat je iemand ziet... Iemand ziet die naar zijn, hand, naar zijn zak grijpt, dat je hem in zijn borst kan schieten. Of zoals hij zegt, de bedoeling om hem in zijn schouder te schieten. Ja, schiet hem dan in zijn voet. Kan het zijn dat hij toch net deed alsof tien Wapen had? Was het zo'n jongen? Dat, dat, zou best, dat zou best een ritje kunnen zijn. Maar één, je krijgt een melding binnen van het moment dat er iemand wordt lastiggevallen... En dan ten tweede kan jij niet zomaar op komen en zeggen van oh dat is de dader Nou zullen we maar gaan schieten omdat, eh, omdat hij naar zijn zak grijpt. Ja voor hetzelfde geld pak ik die een pakje kaal En dan? Dat was de vriend van een jongen ritje. Volgens mij zo uh, was de naam. Jaap Timmer onderzoekt geweld door en tegen de politie. Goedemiddag meneer Timmer. Goedemiddag. Wat, wat denkt u als u dit hoort, dit, dit verhaal van de vriend van die jongen? Ja, kijk, het is een verhaal. Wat ik er nu uit de media meekrijg is dat die agent waarschijnlijk met collega's... is afgegaan op een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Dat betekent dus dat er een misdrijf is gepleegd. Een bedreigingsmisdrijf. En dat er iemand mogelijk met een vuurwapen op een station rondloopt. Dat is volgens mij precies waar we politie voor hebben. Namelijk om dan de dader of de verdachte aan te houden en uh, de veiligheid te herstellen. En als dan degene die daarvoor in beeld komt op dat moment... niet doet wat hem gezegd wordt... terwijl er dus uh, waarschijnlijk uh, een vuurwapen is... in ieder geval een vermoeden van... Ja, dat, dan wordt het wel een riskant verhaal. Uh, en dan kun je zeggen... dan had hij in zijn voet moeten schieten. Mm -hmm. Dat leren agenten overigens niet. Dat moet je ook vooral niet uh, proberen. Waarom niet in de voet? Nou, kijk, agenten leren om te schieten ter aanhouding. Hè. Dus echt iemand aan te houden, onder controle te nemen als het niet anders kan, langs andere wegen, eh, in de benen of in het onderlichaam. Um, en uh, eventueel bij noodweer, hè. dus dan is de situatie heel gevaarlijk, dreigend voor de agent of voor anderen. En is er geen weg terug, is er geen keus, uh, te schieten op uh, de romp. Uh, maar dan heb je de grootste trefkans. En de romp, dat is, is dan ook wel een beetje de schouder waar die jongen het net over had? Nou ja, dat zou kunnen, maar waar dat verhaal vandaan komt, dat weet ik niet. En dat moet ook gewoon uit het onderzoek blijken. Uiteraard, we ook, uiteraard. In dat soort details moeten we niet te veel op gaan speculeren. Maar je leert uit noodweer als agent dus te schieten op, uh, op de romp. Want dan heb je de grootste kans dat je effectief iets treft. En uh, ja, we weten dus niet wat het motief is geweest van die agenten... wat de omstandigheden precies zijn uh, geweest. Dat moeten we afwachten. Maar zo'n schot kan natuurlijk wel eens ongewild op een iets andere plek terechtkomen... dan waar het bedoeld uh, is. En dat kan ook hier aan de hand zijn geweest. En zijn er gegevens hoe vaak dat voorkomt... dat iemand dodelijk getroffen wordt door een politiekogel? Ja, dat gebeurt gemiddeld drie keer per jaar. Uh, en dat varieert tussen de één en de zeven keer per jaar. En dat fluctueert eigenlijk gewoon door de tijd... dus die niet echt een trend in de belangrijkste trend is... Het is niet dat het, dat het er dat, meer worden. Nee, in tegendeel. Um, uh, als je het afzet tegen de cijfers van de criminaliteit en geweldscriminaliteit... zoals die is toegenomen in de jaren 80 en 90 tot uh, recentelijk... Uh, is dat beeld van het vuurwapengebruik van de politie heel uh, uh, stabiel. Uh, er vallen dus drie doden door politiekogels gemiddeld al 35 jaar... en ongeveer 15 uh, gewonden door politiekogels. En er zit... Uh, geen stijgende lijn in, ondanks dat dus lange tijd, nu niet meer, maar lange tijd, die geweldscriminaliteit wel is uh, toegenomen. En ik, kan, ik weet niet of je het kan veral, ver, vergelijken met andere landen hoor, want die landen zijn groter natuurlijk, hebben andere criminaliteitscijfers, maar is er ja. iets over te zeggen hoe dat in Nederland is vergeleken bij andere landen in Europa? Nou, ik heb wat voorzichtige cijfers um, ook al wel eerder gepubliceerd, um, maar dan, als je dan dat terugrekent naar de bevolkingsomvang, dan zit Nederland wel hoog vergeleken met andere Europese landen, zoals Duitsland en, uh, en Denemarken en dergelijke. Uh, en dat, dat, hoe dat precies komt weten we niet. In ieder geval is ook duidelijk dat de wetgeving... dus de, de Amstinstructie, de geweldsregels voor de Nederlandse politie... zijn vergeleken met landen om ons heen relatief ruim. Uh, en dat zou kunnen meewerken aan... Uh, uh, dat dat soort incidenten ook iets vaker spelen. Er staat overigens tegenover dat het aantal agenten... dat met uh, uh, zeer ernstige geweldsincidenten om het leven komt... is in Nederland relatief laag. Dus misschien is dat ook... Uh, wel uh, ja, enigszins, in, in Duitsland bijvoorbeeld is het probleem... en in Engeland helemaal, van agenten die worden omgebracht door burgers, erg groot. Ja, en, en in Nederland heeft de politie zo te horen wat meer het initiatief. Nou, dat is wel een trend die de laatste jaren uh, zichtbaar is in die cijfers. Dat waar in de jaren tachtig agenten nog voornamelijk uit zelfverdedigingsnood weer schoten... zien we de laatste vijf à tien jaar dat um, agenten vaker relatief vaker, hè, het gaat om percentages... Uh, schieten ter aanhouding. En dat is eigenlijk precies wat de wetgever heeft bedoeld. Je hebt de bevoegdheid om geweld te gebruiken, eventueel het vuurwapen. En uh, dat kun je ook maar beter uh, doen als je vindt dat het nodig is... op een moment dat je zelf nog veilig uh, bent. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk uh, punt. Agenten doen dit werk, het is bij tijden riskant. Maar het is ook in zo'n situatie goed dat de agent er wel heel uitkomt. Ja, nu zegt het is zoals de wetgever het bedoeld heeft. Bekend is natuurlijk ook dat de politie wel onder toenemende druk staat in de samenleving. Dat er veel stress is, waar ook niet altijd evenveel aandacht voor is. Kan mm. dat ook misschien meespelen? Dat dat tot wat meer incidenten leidt? Of in ieder geval meer betrokkenheid bij schietpartijen van politieagenten? Uh, dat zou misschien kunnen, maar het, het is feitelijk niet zo... want het aantal schietincidenten van de politie neemt niet toe. Nee, maar de betrokkenheid uh, bij schietincidenten... Hè? want u zegt, je, je ziet wel dat ze vaker in dat soort situaties terechtkomen. Dat hebt u mij niet horen zeggen. Ik zeg juist dat het al 35 jaar hetzelfde cijfer is. Gemiddeld Ja, drie nee, nee, doden en de, gemiddeld... de, de, de slachtoffers. Maar uh, ik begreep van u wel dat ze steeds vaker in situaties verzeild raken... Waar, waar, waarbij het vuurwapen nodig is. Uh, nee, dat heb ik niet gezegd. Dat okay. is ook niet het geval. Uh, dat is een uh, in deel van de aanhoudingen die agenten verrichten. Maar let op, er zijn 200.000 aanhoudingen of iets meer dan dat per jaar gemiddeld in Nederland die de politie uh, doet. Bij een paar procent daarvan moet de politie geweld gebruiken. En maar met een heel klein deel daarvan uh, gebruikt de politie ook het uh, vuurwapen. Nee, Wat ik net zei is dat er dus in onze omringende landen... problemen rond veiligheid van agenten en mm -hmm. uh, geweld, geweld in het politiewerk ook spelen. Maar dat in sommige landen, bijvoorbeeld Engeland en Duitsland... Uh, het relatieve aantal agenten dat uh, omkomt door geweld van burgers... hoger is dan in Nederland. Um, en nou, fijn, kijk het aandeel van vuurwapens, ook in het politiewerk... bijvoorbeeld gevallen waarin agenten worden bedreigd met vuurwapens... of vuurwapens in beslag nemen, ook dat is relatief stabiel door de, door de tijd. Dus die problematiek die verandert niet heel erg. Maar je ziet nu wel dat agenten vaker het initiatief uh, nemen. Uh, ja, da dat bedoelde van, ik eigenlijk ja, ook. En, maar daardoor en gaan de... ze niet vaker schieten, maar ze schieten dus vaker ter aanhouding. Ja. Wat overigens op zich ook een gunstig effect heeft, want daardoor... Is nee, maar verhouding... dat, dat, dat snap ik. Maar dat was ook precies eigenlijk mijn bedoeling. Doen ze dat omdat de wetgever dat wil? Of doen ze dat misschien ook omdat ze onder toenemende druk staan? Nee, dat doen ze omdat ze zich bewuster zijn geworden. En dat heeft te maken met de toenemende kwaliteit van opleiding en training. Van juist die bevoegdheid. Niet afwachten tot jij jouw leven in gevaar komt hmm. dan pas schieten. Maar het initiatief nemen. Als het nodig is, het vuurwapen eventueel gebruiken ter aanhouding. Maar dan niet gaan wachten. Tot het uh, echt zodanig geëscaleerd is dat jij jezelf moet gaan verdedigen. Want in zo'n noodweersituatie zal een agent altijd schieten op de romp. En heb je dus altijd een grotere kans op dodelijk letsel. En we zien dus juist met die uh, verschuiving van die verhouding van noodweervuur naar aanhoudingsvuur, dat is dan even juridisch-technisch gesproken, ja, okay. zien ja. we dat ook het, uh, de verhouding tussen doden en gewonden door politiekogels. Uh, gunstiger wordt. Dat wil zeggen dat het relatieve aantal gewonden. Hoger wordt en het relatieve aantal doden uh, geringer. Dus ook voor uh, de verdachten die geconfronteerd worden met zo'n politieoptreden is het zorgvuldiger. Maar dat doet natuurlijk wel pijn. <laughs> Zeker, want het ging, uh, ging dit weekend mis. Wij We wachten uiteraard het onderzoek daar naartoe af. Meneer Timmer, uh, dank voor uw toelichting in ieder geval, om het in uh, perspectief te plaatsen. Graag gedaan. Dag. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. Jurij Tubenitski. Ook Omroep West staat in het teken van Richie, de 17-jarige jongen die in het weekend om het leven kwam nadat hij door een agent werd neergeschoten op station Hollandspoor. Hij zou namelijk naar zijn middel hebben gegrepen toen agenten hem vroegen zijn handen in de lucht te doen. De halve voorpagina van de website van Omroep West wordt gevuld met foto's en nieuws over de jongen. En ook daar komen ze vrienden aan het woord. Een van hen snapt wel dat een kind dingen roept... maar betwijfelt of dat een reden is om hem neer te schieten... Ze noemen Rishi een jongen met een hart van goud... maar wel eentje die in aanraking kwam met jeugdzorg. Hij uh, heeft namelijk in de cel gezeten voor inbraken... en hij was ook eerder betrokken bij een steekpartij. Ook NRC Handelsblad bericht over de nasleep van het schietincident... door te openen met een foto van de stille tocht die gisteren werd gehouden. Te zien is een jongen met een kortgeschoren kapsel. Zijn hele gezicht is nat van de tranen en hij buigt zijn hoofd voorover. Samen met zijn vrienden staat hij op het perron waar Rishi werd neergeschoten. In voormalig kamp Amersfoort wordt een tentoonstelling gehouden... met voorwerpen die onlangs in de grond op het terrein zijn gevonden. Het gaat bijvoorbeeld om een Duitse helm en 150 metalen plaatjes... met daarop de namen van Nederlandse mannen. Dat meldt RTV Utrecht. Bezoekers van die tentoonstelling kunnen een bijzonder aandenken kopen. Dat ook is opgegraven. Namelijk een stukje van het prikkeldraad... dat het kamp vroeger van de buitenwereld scheidde... zegt de conservator van het voormalige kamp. Aangeboden op een plankje... Daarop zit een centimeter of 15 prikkeldraad bevestigd. Met een, een, een stickertje erop. Kamp Amersfoort, prikkeldraad opgegraven in 2011. We willen de aandacht vestigen op het belang van tastbare uh, voorwerpen die uit de grond komen. Omdat die juist zo schaars zijn. Een woensdag wordt die nieuwe tentoonstelling in voormalig Kamp Amersfoort geopend. Vier restaurants hebben voor het eerst een Michelinster gekregen... en daar pakken de regionale omroepen niet mee uit. Alleen RTV Utrecht heeft een reactie van zo'n nieuwe sterhouder. Bij de andere regionale is het stil. Ze houden het bij een kort berichtje dat er bij Sterrenrestaurant... Uh, dat dat erbij is gekomen, maar daar blijft het dan ook bij. Wel een leuk bericht op de website van blogger Ernst-Jan Pfout van NRC. Hij schrijft over zijn bezoek aan een van de twee, drie sterrenrestaurants... van Nederland, Oud Sluis... Hij reserveerde in september vorig jaar en kon er pas twee dagen geleden terecht. Maar dan heb je volgens de blogger wel wat. Voordeel van de wachtlijst is dat je kunt sparen. Want voor een avondje oud sluis kun je volgens fout ook een midweek naar Barcelona. Feuer staat in dik rode letters op de website van Bild. Het nieuws in Duitsland gaat voornamelijk over de dood van 14 mensen... bij een brand in een sociale werkplaats in het Zwarte Woud... Op foto's van beeld lijkt het wel alsof het brandende gebouw... wordt omringd door dichte mist. Zoveel witte rook komt eruit het gebouw. De VRT bericht over een bijzonder wit protest in Brussel. Honderden melkveehouders protesteren daar tegen de lage melkprijzen. Daar gaan we het na zessen ook over hebben. Om hun eisen tegen de lage melkprijzen kracht bij te zetten... hebben de boze buren zo'n 15.000 liter melk geloosd... tegen een gebouw van de Europese Unie. Ja, ook de massaal opgetrommelde politie kreeg een dosis melk over zich heen. Bij de VRT is te zien hoe MBE'ers zich met hun schilden proberen te beschermen... tegen een hoge drugspuit waar behoorlijk veel melk uitkomt. Tot zo voor het mediaoverzicht. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Daarna zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Tot zo. Zometeen om 7 uur... Frank de Jong. Is alles wat ik vroeg, mensen en kinderen in de is de reden van veel overloos. Luister naar Kunststof. Zo meteen van 7 tot 8. Vrij diamant. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Met de nieuwe Nefit Trendline HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nefit Trendline, de nieuwe generatie kwaliteitsketels. De trend in compact en energiezuinig verwarmen. Voor meer informatie, ga naar nefit.nl of je Nefit dealer. Nefit houdt Nederland warm. Hallo, ik ben Mark. Iowa, Merel. Wat? Ja, ik stel me even voor in het Chinees. Want wist jij dat meer dan een derde van de Nederlandse ondernemers internationaal zaken doet? En dan ook steeds meer buiten Europa, China, India, Brazilië? Oké, okay, dus praat jij Chinees? <laughs> ja, om te laten zien dat we niet alleen onze klanten heel goed kennen, maar ook de landen waarmee ze zaken willen doen. We zitten met 600 kantoren in 44 landen. Mais forti juntos. Huh? Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Een bank met ideeën.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 samen succesvol sociaal ondernemen. Heeft u vandaag de Pravda al gelezen? Of de Daily Star uit Libanon? Of Le Monde? Lees in elk geval 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu acht nummers voor maar 15 euro. Ga naar 360magazine.nl De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Dit is Radio 1.